5 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De populariteit van het Koningshuis onder jongeren... is de afgelopen jaren fors afgenomen. Dat blijkt uit een analyse van de jaarlijkse Koningshuis-enquêtes... door onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van de NOS. In 2007 was 70 procent van de ondervraagden... tussen 18 en 34 jaar enthousiast over het Koningshuis. Vorig jaar was dat 55 procent. Jongeren noemen het ouderwets en zijn ook kritisch over de kosten... Onder ouderen blijft het enthousiasme over de monarchie onverminderd groot. Over twee weken komt de nieuwe enquête... met cijfers over de populariteit van het Koningshuis. In het Zeeuwse Borselen is begonnen met de ontmanteling van de kolencentrale. De centrale was een van de vijf oude kolencentrales... die volgens het Energieakkoord dicht moesten. Die van Borselen is al dicht sinds november 2015. Het duurt nog jaren voordat het hele kolenpark is afgebroken... De sloop duurt zo lang omdat die gepaard gaat met veel veiligheidsmaatregelen. De centrale staat vlak naast een kerncentrale en kantoorgebouwen. De ontmanteling kost energiebedrijf EPZ tientallen miljoenen. In 2022 moet het project zijn afgerond. Dierenactivisten hebben in de Efteling de Ravelijnshow verstoord. In die show worden paarden gebruikt. De activisten liepen tijdens de uitvoering de arena binnen met protestborden. Ze protesteerde tegen een act waarbij een paard met een brandende deken op zijn rug galoppeert. De show werd direct stilgelegd en het publiek moest de attractie verlaten. De activisten zijn aangehouden en de Efteling gaat aangifte doen. Epke Zonderland is voor de derde keer Europees kampioen op de rekstok geworden. In Polen verbeterde hij zijn score waarmee hij vorig jaar de wereldtitel veroverde. Epke Zonderland was in 2011 en 2014 ook de beste van Europa aan de rekstok. Het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. In het zuiden kan het licht gaan vriezen. Morgen eerst wolkenvelden, later meer zon. Het blijft droog en het wordt 14 tot 18 graden. Dinsdag wordt het op veel plaatsen nog iets warmer. Dit was het NOS-journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is druk vanuit de Keukenhof. Dat merk je op de N208 van Sassenheim naar Haarlem. Tussen Lisse en Hillegom is de verdraging ruim 20 minuten.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 dat ik op ander steeds zing in Ool aan oog Zij het zon Zij het zon Darlene, ool aan oog het zon Zij het ZFM. Thank you.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 Que nooit meer dolor tú weet yo tú je yo no me hace falta más mm -hmm. sé que sin ti yo no puedo dormir weet dat ik la niet meer kan vinden. no quiero verte ik je niet meer kan vinden. Ik weet dat ik je niet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 Baby yeah.